Vijf uur. Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal.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 ...makkelijk worden verwijderd. Spoorloosjournalisten Dirk Bolt en Eugenio Vollander ...zijn aangekomen in Kukuta. Na een vrijlating vanochtend vroeg zijn de twee met een auto... ...vanuit de jungle naar die stad gebracht, een tocht van enkele uren. Ze zitten nu in een hotel waar ze medisch worden onderzocht... ...en kunnen slapen. Bolt en Vollander werden een week lang vastgehouden... ...door guerilla-beweging EALN. Ze zeiden dat ze uren moesten lopen in de jungle... omdat het goed met ze gaat. Het is de bedoeling dat ze snel naar Nederland komen.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 Na een ongeluk staat er een flinke file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Voorthuizen en Hoevelaken, 8 kilometer. De weg is daar wel weer vrij en de vertraging neemt af. Op de N515 Zaandijk koog aan de zaan Bij Zaandijk ook nog een kwartier vertraging. Het heeft te maken met werkzaamheden bij knoopend Zaandam. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 in fields of loneliness Every breath is cold as ice Where Maar nou, laten we nu vandaag even afwijten. Hier in Zandvoort culinair. Helaas. Maar het is in ieder geval droog. En uh, ja, het is een beetje waaierig. Maar goed, maakt het niet minder. We gaan lekker verder met de uh, UB40 en I love it when you smile. Nogmaals een hele goede middag. Hier zie je dan weer ondergetekende frettij op die 104,5 en 106,9. Zie je VM en voor je tot de klokjes van 7 uur. I love you when you smile. When you're with me, honey, it happens all the while. Ooh, how oh, it kill you when you cry. We you know my heart, there's no word I've lie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 Zoekjes aanvragen zo via Facebook, dat is mogelijk. En uh, ja, we gaan lekker verder met um, Michel Tello, oftewel Michael Theolo. En bada bada! Barry en Widewake Week. En ja, dat allemaal hier bij ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Wil je verzoekje aanvragen via Facebook? Is dat allemaal mogelijk? ZFM. Sandvoort Radio. 106 fm The mm -hmm. En dat allemaal door Jeffrey Kuipers gezongen. Heerlijke plaat. We gaan verder met uh, helemaal Hollands en een ster vernoemd naar jou. Tijd geeft. Als herinnering aan ons leven wil ik een ster jouw naam gaan geven. Een ster die al Hemel staren, dan straal jij nog voor altijd daarboven. Hier is ZFM Entertainment for You. 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op de tv-tekst. We gaan verder met wie? Met Don Omar en Lucenzo en Danza Caduro. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Zonder dat je het niet En dat gezucht vond ik overbodig. Al zaken gedoe, ik ben toch een lieve vrij. Maar dat ging snel voorbij. Vanaf dat jij in die ogen keek van mij, Slapeloze nachten kwamen toen voorbij. Ja dat ging snel voorbij. Vanaf dat jij lieve woordjes tot me zei, want toen wist ik meteen. Jij bent een vrouw voor mij Wat er is gebeurd, dat is toch heel bijzonder Ik ben totaal van zacht, zij is een wereldwonder Want wat zij met me doet, dat is de grote vraag Er is mij maar één ding, ik wil het echt weten vandaag al Die zorgen dat gezeur, vond ik echt niet nodig. Ik nodig. Nee, dat kleverige gedoe, dat is toch niks voor mij. Nee, al die zorgen dat gezeur vond ik overboden. Al dat zaken gedoe, ik ben toch een lieve vrij. Maar dat ging snel voorbij, vanaf dat jij in die ogen keek van mij. Slapeloze nachten kwamen toen voorbij Jij had niet snel voorbij Vanaf dat jij Lieve woordjes tot me zei Want toen wist ik meteen Jij werd de praal voor mij Snel voorbij, vanaf dat jij lieve woordjes tot me zei Want toen wist ik meteen, jij bent de vrouw voor mij Want toen wist ik meteen, jij bent de vrouw voor mij Oh ja ja, toen wist ik meteen, jij bent de vrouw voor mij was hij dan, ja man, en dat ging snel voorbij. En natuurlijk heb ik uh, iemand aan de telefoon, en dat is Anton. Ik zou zeggen, Anton, een hele goede middag. Goedemiddag. Hey Anton. Ja, je zou eigenlijk vandaag in de studio zijn, hier uh, bij ZFM. Klopt, maar, ja. Helaas, ja, ging niet door. Helaas, ik kon het niet redden. Nee. Helaas, de volgende keer beter, toch? Absoluut, zeker weten. Dus vandaar doen we het eventjes. En vandaag telefonisch. Anton, het gaat over, uh, ja, jouw laatste, of uh, tenminste, jouw uh, Jouw single, Mijn Hele ja. Hart op Hol. Ja. Ja, hoe, uh, hoe uh, is, is deze tot stand gekomen en uh, ja, ge loopt die lekker? Ja, het was uh, met de butsingel dan, uh, zodra ik haar zie. Daar kregen we zoveel goede reacties op en de optreden werden steeds meer. Ja, dat was die single van uh, vorig jaar, hè? Ja. En toen had uh, Matthe uh, Sterke en Henry van Velsen. Die zeggen van, uh, nou, gaan we gaan weer de studio in en uh, weer een nieuw plaatje erop brengen, hoor. Want ik kon gewoon niet uitblijven. Nee. En dat hebben we het toen gedaan. Toen uh, hebben uh, Hendrik van Velsen en Martin van Sterk hebben de kop in één gestoken. En die hebben het liedje geschreven. Oké. Okay. Ja, jij ging uh, vanavond optreden? Was het een uh, gesloten... Nee, het is open optreden. Oké, okay, oké. Okay. dat is gewoon een ja. buitenpodia? Ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja, alleen hopen dat het weer nog een beetje meespeelt. Ja, ja, ja tenminste, hier aan deze kant uh, uh, waait het behoorlijk. Het is wat droog, ja, dus uh, dat wel. Hier ah, mis het Sorry? Hier mis het het. oké. ja. Misschien dat het zo al... een beetje overwaait. Vast wel. Hé, hey, uh, Anton, jij nog. Uh, binnenkort zijn jij nog ergens. Uh, op het podium ook uh, gewoon buiten. In Purmerend? Of uh, weet ik veel. Uh, Amsterdam. Nee, uh, nee, nee niet. Nee. nee, ik heb meer het korttrein. Uh, waar ik zit, dat is meer uh, Groningen-Assen. Dat is, uh, ja. Ik hoop het natuurlijk wel om. Uh, ...richting Amsterdam te gaan en uh, die, die kant ook. Maar ja. daar doen we het best voor, dat willen we ook. En dat, uh... Ja, maar voorlopig zitten we nog uh, in, uh, in Groningen, Assen, Friesland. Ja het, is, ja, het is toch altijd wel leuk. Zo'n uh, zo Jordaan-festival bijvoorbeeld. Dat, uh... ja. ja, absoluut. Ja, toch? Absoluut, zeker. permanent is dat al uh, ieder jaar? Ja. Dat is absoluut. toch wel een uh, groot, uh, groot spektakel. Ja, ja we hebben, kijk, dat is ons doel ook. We willen ook... Zomaar, uh, door het hele land uh, willen we heen crossen zeg maar, voor, uh, voor de optredens en ja. uh, voor de interviews en zo. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Ja, inderdaad. En uh, wat, uh, wat zit er nog in het verschiet voor jou? Uh, wat, wat wil je nog uh, met de muziek? We gaan sowieso nog even een beetje met een nieuwe single. We zijn wel een beetje aan het denken weer van uh, hoe en wat. Maar dat zit allemaal nog in de pen. Maar zoals grote podia's, dat zou ik nog wel graag willen bereiken. Zoals het megapiraten en zo allemaal. Ja, want uh, dit is de tweede single, hè? Ja, en heel klopt. hard op hol. En vanaf uh, wanneer zing je? Het laatste jaar is, is het uh, echt actief geworden. worden. Dat ah, okay. was ook wel een beetje bezig. Maar dat was je niet zo druk als je nou bent. dat, ben ik dat is een, beetje, dat een beetje besloten zeg ja, maar. Ja, nou ben ik, zeg maar. ja. ja. nou ik zo'n beetje, het laatste jaar ben ik wel, zeg maar, elk weekend dat ik wel... Uh, op padden. Ja, en uh, waar, waar kunnen mensen jou vinden? Uh, eventueel voor boeken of vragen? Of uh, heb je eigen op, site? Uh, Facebook? Op, uh, ja, Facebook kunnen ze, er, kunnen ze me toevoegen. Ja. Op, uh, op Instagram, de website uh, die ze maken, die komt zo snel mogelijk uh, online. Oké. Okay. Daar zijn we allemaal druk mee bezig. Ah, Oké. Okay. Nou, ziet er allemaal veelbelovend uit. We gaan in ieder geval in de gaten houden en uh, ja, we blijven je volgen. Helemaal goed, dankjewel. En uh, ja, ik zou zeggen, in ieder geval bij de volgende ronde, ja, uh, hoop ik hier te zien. Ja, dan hoop ik uh, tijd te hebben dat ik uh, langer zou komen. Ja, nee, dat is prima, joh. Zal wel goed komen. Hé, hey, uh, ja, we gaan hem uh, lekker draaien. Helemaal super. En ik zou zeggen, hey, in ieder geval nog een heel uh, goed weekend. En uh, ja, een hele fijne avond nog uh, toegewenst. Vanaf deze kant. En uh, ja, hoop dat het mag slagen vanavond. Ja, dat hoop ik ook. En dan uh, allereerst wil ik jullie even bedanken voor, uh, voor de aandacht uh, die jullie geven aan de single. Ja, graag gedaan, joh. Nou, helemaal super. Ik bedoel, uh, daar zijn we ook voor. <laughs> <Toch>? Absoluut. <laughs> Oké. Okay. Dank Hey, Anto. We gaan hem draaien. Mijn hele hart op hol. Ik zou zeggen, tot, tot gauw. Tot gauw, hè. Oké, okay, hoi. He. Ja, la, la, la. Ik heb mijn hele hart op hoog gebracht. En ik blijf van jou dromen dag en nacht. Weet niet hoe jij dat hebt gedaan? Waarom mijn hart zo snel gaat slaan? Jij hebt mijn hele hoofd op hoog gebracht. En ik wil enkel van jou dromen. Ik hoop dat jij bij mij zult komen. Zodat de zon weer naar me laat. Ik heb nog nooit geweten, hoe mooi liefde kan zijn. Ik ben voor jou gevallen, en dat deed me geen pijn. Want jij laat mijn ziel zweven, door een hemel, hemelsblauw. Ik heb voor jou vier woorden, ik hou van jou.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 Jouw hartje moet van goud zijn, want jij houdt van ieder mens. Jij bent oprecht en eerlijk, gelukkig zijn dat is jouw wens. Ik wil het aan jou schenken, omdat jij mij liefde geeft. Jij zorgt dat ware liefde in mij leven.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 Zo, en dat was hij dan, Anton Wolters. En uh, ja, je hebt mijn hele hart op hol gebracht. Heerlijk nummer. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. <tossimus> Zo, ja. Dat heb je ook wel eens. Ja, blijf lekker luisteren. En ik zou zeggen, tot uh, 7 uur naar Entertainment For You op die 106.9. En we gaan verder met uh, Ziggy Marley en de uh, Melody Men En Luke Who's Dancing. Oh. En een verzoekplaatje mag je ook aanvragen via Facebook natuurlijk is allemaal toegestaan. I'm jump hot jumping. Melody Makers en uh, Look Who's Dancing now hier bij CFM We gaan verder met een lekkere gauw van Boys Gang en Can't Take My Eyes Off Of You Can't take my eyes off of you. En denk je nou van, uh, ik heb niks te doen? Dan kun je altijd nog naar de Culinaire Zandvoort. Tot de klokjes van uh, half elf. En natuurlijk, mooi ook van drie tot uh, half tien. Mooi is de laatste dag. En dat allemaal op de Gasthuisplein. Hier in Zandvoort. Dus als je denkt van nou, ik heb lekker niks te doen. Ik zou zeggen, het is droog. Dus, uh, ja, kom lekker hier naartoe. Boys Don't King, and can't take my eyes off of you. En we gaan verder met W en Please Don't Go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. Please don't go. I, I want you to know. That I'm gonna miss your love The minute you walk out that door Please don't go Please don't go Please don't go And please don't go. En dat allemaal hier bij ZFM. Het eerste uur zit er alweer aan, stop. Dus we gaan nog even weer een stukje draaien van Rijnmega En uh, hou van mij, ik zou zeggen, tot uh, zometeen in het tweede uur van Entertainment for You. Een ravijn waarin ik duidelijk, ik wil een stadvloed aan liefde van jou, waarin ik bedreek. Is alles wat ik voel? Een droom van de stadvloed aan liefde van ja. Maar ik zal. Heel je hart Hou van mij Ik weet dat ik Jou kan vertrouwen Ik heb je zo nodig Alles wordt overbodig Als je belooft dat jij Voor altijd houdt